En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A29, berg op richting Rotterdam, is door een ongeluk bij Rotterdam-Zuid afgesloten. Houdt daar dus rekening met de omleiding. En op de A50, Arnhem na Os, daar staat tussen Heter en Knoop het Eewijk nog drie kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie?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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Ad Brug en ik met vicepresident van de Raad van State Tjink Willink, hoogleraar mensenrechten Hiers Ballin en essayist Bas Heijnen. Zondagmiddag om 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1, het Filosofisch Quintet.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 De een na laatste dag van de Ronde van Frankrijk. De renners rijden de tijdrit over 42,5 kilometer in en rond Grenoble. Later deze middag nog de paar mannen die de Tour nog kunnen winnen. Nu eens even kijken wie tot nu toe de snelste tijd heeft gereden. Gio Lippens, wie is dat? Het is nog steeds die verrassende man van Van Kanselij, Thomas de Gent, die hier op de finish de snelste tijd heeft gereden. 1 seconde, 1 seconde precies sneller dan Richie Porte, de Australiër. 13 seconden sneller dan Fabian Cancellara En 41 seconden sneller dan Edvald Boasson hagen De Noor, die overigens onderweg nog even van de fiets af moest... omdat hij een mechanisch probleem had met zijn fiets... en daar ongetwijfeld veel tijd aan verloren heeft. Op dit moment zijn Laurens ten Dam en Robert Geesing in actie en ook de winnaar van de Dauphiné is in actie. Straks maar eens even zien wat voor tijd hij heeft aan de finish. De van ILO. Ja, zojuist uh, ging Thomas uh, de Gent nog aan de leiding. En één ding weet ik zeker over hem. Hij rijdt volgend jaar de Tour niet, want dan gaat hij trouwen, Gio. Ja, ja is echt wat, waar. Ja. Het leven bestaat soms uit het maken van keuzes, Dione. <laughs> en uh, als Thomas de Gent dat, uh, dat uh, belangrijker vindt om in de maand juli te trouwen... Ja, dan moet hij dat uh, vooral gaan doen. Ah, het, het hij begint zich wel tot een hele goede renner te ontwikkelen. Want uh, hij ging natuurlijk gisteren heel erg lang uh, mee in die etappe. werd uiteindelijk zesde bovenop alpe en dat nadat eigenlijk... De hele toer in het water was gevallen door de valpartij op de allereerste dag in de Vondé. Want hij was toen een van de zwaarste slachtoffers. Heeft eigenlijk de hele toer achteraan gereden tot aan de afgelopen dagen in de bergen in de Alpen. En toen was hij er ineens weer. Gisteren dus verrassend zesde in het hooggebergte. En dan komt hij nu ook nog eens een keer met voorlopig dan in ieder geval de beste tijd van allemaal. Sneller dan Poort, sneller dan Cancellara sneller dan Boas Hagen. Maar ik ben bang voor hem dat hij niet sneller zal zijn dan Toch. Tony Martin, als straks de eindafrekening wordt gemaakt. Tony Martin, de Duitser, die de Dauphiné-Liberé... die daar de tijdrit al had uh, gewonnen... en die hier ook op weg lijkt naar een uh, bijzonder goede tijd. Want op het tweede meetpunt in Saint-Martin-Durillage... naar 27,5 kilometer... was hij maar liefst 38 seconden sneller dan Thomas de Gent. Hij verpulvert dus die tijd. En daar gaat waarschijnlijk echt helemaal niemand meer aankomen. Want al die anderen... Ja, meer specialisten zijn er echt niet. Alle specialisten zijn zo'n beetje... Geweest. Straks krijgen we de mensrenners. Die hebben weer hun eigen gevecht af te werken. Maar het is toch maar de vraag of zij sneller zullen gaan rijden dan Tony Martin. Want als we kijken naar die tijdrit in de Dauphiné. Daar won dus Martin. En daar reed Del Evans liefst 1 minuut en, 6, nee, 1 minuut en 20 seconden langzamer dan die Tony Martin. Dus dat zegt wel genoeg. Tony Martin dus waarschijnlijk straks de winnaar hier in Grenoble. En dan waarschijnlijk voor Thomas de Gent. Die dan zeer tevreden zal zijn. En als Solijs zal dat ook toch wel zijn, hè? die Nederlandse ploeg... met uh, die tweede plek van uh, Thomas de Gent. Verder weten we dat uh, de anderen uh, ook allemaal uh, onderweg zijn. Uh, alle Nederlanders zijn in ieder geval onderweg. Laurence van Dam en Robert Geising hadden we al uh, gemeld. We gaan afwachten zometeen wat hun tijden zijn. Zij zijn nog onderweg op dit moment. Maar één ding is zeker. Tony Martin, als hem niks geks overkomt... dan gaat hij hier de tijdrit winnen in Grenoble. Dankjewel, Gio. We gaan uh, op zoek naar Edwin Cornelissen... Toevallig weet ik waar die is. Dat is namelijk op een plek waar ik ook kei vaak ben geweest. Want Edwin Cornelis is, staat op de Tilburgse kermis en is op zoek naar het toergevoel. Toch ja, Edwin? En het zijn beetje... Zo is het, Dionne. Het zijn wat onheilspellende geluiden die je kunt horen. Want ik sta bij het spookhuis. Het spookhuis dat misschien wel net zoveel spanning uh, vertoont als de Tour de France. Het is overigens een kermis zonder koers hier in, uh, in Tilburg. Ik heb acht banen gezien met meer bochten dan de West. Een Luna Park met een serieuze kans op valpartijen. En een zweefmolen die wel 60 meter hoog was. Dus wat nou Galibier zou ik zeggen. En uh, ook op de Tilburgse kermis wordt aan radio gedaan. Kermis FM heet het uh, station dat uitzendt vanaf de Tilburgse kermis. Wat moet ik me daarmee voorstellen, Kermis FM? Nou, gewoon tien dagen lang uh, live hier in Tilburg en omstreken. Op 107 FM zenden wij live uit en ook via internet natuurlijk alles over de kermis. Alles over de kermis, wat valt er allemaal over te vertellen? Nou, het is echt een enorm trein, 4 kilometer lang, bijna 240 attracties en vorig jaar bijna anderhalf miljoen bezoekers. Dat moet je even afzetten tegen bijvoorbeeld de Vierdaagse, wat ook een enorm evenement is. Maar Tilburg heeft dus net zo'n evenement in haar, ja, in, binnen haar stadsgrenzen. Dus er zijn allemaal verhalen te vertellen over die kermis en dat proberen we hier te doen. En wat ik hoor zeggen is, ja, het is een echt volksfeest in Tilburg, hè? dus misschien in op dat opzicht is er wel een vergelijking te trekken met de Tour de France? Uh, ja, dat zou ik absoluut zeggen. Ja. We, we hebben hier gisteren Tour de France op ons eigen podium. Want dat hebben we, en podium we hebben een groot ledscherm staan, daar zetten we gisteren de Tour de France op. Nou, ik kan je zeggen, daar deden we iedereen op het plein een plezier mee. Ja. Laten we even dat plein oplopen, want volgens mij zijn er ook vandaag weer beelden te zien van de Tour de France. Maar dat is natuurlijk een dilemma voor die bezoekers aan de Tilburgse kermis. Ze vinden het prachtig, al die attracties en die adrenaline die hier, die hier rondgaat. Maar ja, die Tour, die moeten ze meekrijgen. Ja, en dat is toch best wel lastig. Want ook wij, wij zijn natuurlijk de hele dag bezig met het maken van radioprogramma's over die kermis. En dan zie je dat scherm ook af en toe. En dan hoor je ineens bijvoorbeeld dat Contra er is afgereden. Denk je, oh ja, dat is ook nog gebeurd. En zo oh ja, heel belangrijk. Ja, heel erg belangrijk. Maar dan kom je dan ineens spontaan achter. Dus we proberen het zo tussendoor allemaal een beetje bij te houden. Ja. Maar ja, dat is toch wel heel lastig hoor. Ja, terwijl wij hier zo rondlopen en uh, ja, dan ook de cafés opdoemen. En daar is dan dat grote podium waar ook opgetreden. wordt op dit moment, wie treedt erop? Uh, sticks en bits zijn dit. En wat zie ik daar op de achtergrond? Een enorm scherm van 15 vierkante meter en ik zie inderdaad een mooi logo van de NOS linksboven in beeld. Dit is uh, de Tour de France. Kijk, de Tour de France even kijken. Meneer, staat u hier nu voor de muziek of staat u om de beelden van de koers te zien? Ja, ik vind het allemaal zo mooi opgesteld hier. Ja? Het is nog nooit zo geweest hè? Ja. Nee, oké. Okay. En die Tour de France, is dat iets waarom u ook wel een beetje weer de schuin nog zo naar kijkt op die schermen? Nou, dan ga ik direct naar kijken, naar Tour de France. Ja. Want het wordt spannend vandaag, alles of niks? Ja, het wordt alles of niks. Ik ben er wel verdiept naar. Ja, nou moet ik even zeggen, heren, ik ben vandaag nog even wezen kijken bij... Uh... De waarzegger in de hoop dat hij de ultieme voorspelling kon doen uh, voor wie er gaat winnen. Hè? Of het Slek wordt of toch Cadel Evans. Maar volgens mij waagde hij er zich niet aan. Hij uh, hield zich volstrekt onbereikbaar. Ik denk dat hij mijn uh, telefoontje zag aankomen. Maar wat verwachten jullie? Wie gaat er winnen? Ja, ik vind dat Slack echt bijzonder goed eruit En ik denk ook dat hij dit niet meer laat gaan. En wat denk jij? Ja, ik sluit me erbij aan. Ik had wel een beetje op Cadel Evans ingezet. Maar ik ga het denk ik nog uiteindelijk slecht. Ja. De beelden nu op de achtergrond. Uh, gaan jullie ook die beelden uitzenden tot het einde van de tour? Dus tot en met morgen? Nou ja, morgen natuurlijk de grande Finale. En dat gaat hier allemaal op dat plein gebeuren. Dat gaan we allemaal zien op dat scherm en met z'n allen gewoon meemaken. En jullie gaan op fijn radio maken. Dankjewel heren. En dat allemaal dus op de Tilburgse kermis, Dion, voor jou wel bekend. Jazeker. Pas je een beetje op daar. Je kunt heel misselijk worden, je kunt heel misselijk worden. Ja, ja, ja, ja, ja. Misschien nog wel één klein staaltje symboliek. Ik kijk naar het enorme reuzenrad. Nou ja, met heel veel fantasie kan je daar wel een wiel van een fiets in zien, hè? Hou do. Edwin. Hou Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Bonne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 Zijn ze hier. Dit was Splendid met Again. Geo Lippens verpulvert Tony Martin. Uh, de tijd van in ieder geval Thomas de Gent. Ik denk het haast wel hoor, want uh, hij had op het uh, ene laatste punt bij Gère... waar de tijd gemeten wordt, had hij een voorsprong van 1 minuut en 6 seconden op Thomas de Gent. Inmiddels is hij in de laatste drie kilometer van deze tijdrit. En dat betekent dat hij op weg is naar een super tijd, een veel betere tijd... dan de gedoodverde favoriet Fabian Cancellara, die voorlopig nog op de derde plaats staat... maar alweer een plekje zal gaan zak zakken. En dan te bedenken ook dat Cancellara vanmorgen gewoon dat tijdritparcours niet heeft kunnen... Verkennen, met name door die verkeersproblemen. Dat zal misschien wel een van de oorzaken zijn van het feit dat Fabian Cancellara... viervoudig wereldkampioen tijdrijden, dus olympisch kampioen... dat hij uiteindelijk hier een uh, matige tijd rijdt voor zijn doen. Fabian Cancellara, de broertjes Schlek, die waren wel nog net op tijd. Die hebben in ieder geval sowieso al het parcours verkend in de auto achter Cancellara. En zijn ook nog eens een keer op de fiets rond geweest. En dat zal ook wel moeten, want zij hebben in tegenstelling tot Cadel Evans... die tijdrit in de Dauphiné hier niet gereden... De tijdrit die dus over dat identieke parcours loopt. Martin nu op 2 kilometer van de finish. Hij was er wel bij toen in de Dauphiné een maandje geleden. Hij won die tijdrit toen. De broertjes Schlek besloten om in Zwitserland te gaan rijden. Om zich in de ronde van Zwitserland voor te bereiden op deze Tour de France. En parcourskennis, ja, het is toch erg belangrijk. Zeker op zo'n lastige, glooiende tijdrit waar het op en af gaat. We hebben Laurens Dam inmiddels ook binnengekregen. Nederlander. 5 minuten en 27 Achter Thomas de Gent. De snelste tijd tot nu toe. Daarmee staat hij voorlopig op de 48ste plek. Het was wel een mooi gezicht. We zagen vlak voor Laurens ten Ook de Fransman Jérôme Pinot finishen. Man van de quickstep formatie. En die zagen we even een kushandje doen. Naar boven in de richting van de hemel. Want u weet het, kent het verhaal misschien wel. Van de week overleed een technicus. Van ja, de Franse organisatie eigenlijk. Die hier met name dat hele technische dorp hier helemaal bouwen bij de finish. Die overleed de Morgens vroeg in GAP werd levenloos gevonden in een beekje. En dat, bleek, dat was de oom van Jérôme Pinault. Dus hij heeft hier ook met een missie gereden. Laatste kilometer voor Tony Martin. Op weg dus naar een toptijd. Als er niks geks gebeurt, dan gaat hij gewoon de snelste tijd van de dag rijden. En gaat er dan maar vanuit, dan gaat hij ook de tijdrit winnen in Grenoble. Ici Radio Tour de France.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 I got too much light running through my veins going to. met veel. Ja, Gio Lippens, even over die Tony Martin. Hij viel wat tegen in de berg, maar hij heeft de benen weer, hè? Nou ja, de benen voor de tijdrit. Op een of andere manier uh, heeft hij die altijd. Die spaart hij wel hoor. Dat ja. kan hij als geen ander. En ja, dat klassement inderdaad. Dat was een grote tegenvaller voor Tony Martin. Want we hadden toch echt verwacht dat hij zou meegaan doen in deze Tour de France. In ieder geval voor een uh, hogere klassering. Een top 10 klassering misschien wel. Maar dat lukte allemaal maar niet. Want je zag hem echt hopeloos op achterstand rijden. Toen het eenmaal uh, stevig berg opging in deze Tour de France. Maar tijdrijden kan hij als geen ander. Eerst maar eens even zijn tijd. 55 minuten. 1 minuut en 33 seconden. Een gemiddelde van 45,9 kilometer per uur. 1 minuut en 29 seconden sneller dan de nummer 2. Bijna anderhalve minuut op Thomas de Gent. Anderhalve minuut exact op Richie Port. 1 minuut 42 op Fabian Cancellara. De Fabian Cancellara. Onvoorstelbaar wat Tony Martin hier doet. En je zag het ook aan zijn hele houding toen hij over die streep kwam. Even dat buisje gevalt van: yes, ik heb hem. We kunnen hem, ons allemaal nog wel herinneren van die proloog vorig jaar in Rotterdam met de Tour de France. Toen hij zo lang in die stoel moest zitten, de, de, de winnaarstoel. De stoel waar de beste man in het krassement op dat moment... in de rit tenminste, op dat moment moet gaan zitten. In afwachting van alles wat er komen gaat. Hij zat zo ongeveer de hele middag daar... totdat Fabian Cancellara als een van de laatste daar over het parcours denderde. En Cancellara knalde natuurlijk onder die tijd van Tony Martin... die eigenlijk een beetje afdroopt daar in Rotterdam bij die proloog. Maar goed, dit jaar heeft hij in ieder geval al aardig vraag genomen... want hij heeft al vier tijdrit op zijn naam geschreven. De ronde van Algarve, de ronde van Baskeland, de tijdrit in Parijs-Nice, was hij de snelste en ook in de dauphiné Libéré was hij de snelste. Eigenlijk werd hij alleen geklopt op het Duitse kampioenschap. Tweede werd hij daar, achter Bert Graaps, dat was wel een verrassing. En hij werd geklopt in de ronde van Romandie en dat was dan door David Zabriskie. Zabriskie, eerder uitgevallen in deze Tour de France. In ieder geval zet hij hier een fantastische tijd neer en echt hoor, daar komt helemaal niemand meer aan. Nu kunnen we ons gaan opmaken voor het gevecht tussen de klassementsmannen. La chronique du tour. Rini Wachtmans over de verdwijntruc en de tourdirecteur in het slotweekend van 1969. S'avonds uh, kwam Levita uh, het hotel binnen en vroeg te spreken uh, ploegleider Tom Vissers. En hij deelde mede uh, te willen spreken met een uh, drietal mensen van de Willem II ploeg. Op basis van, uh, op basis van uh, de volgende dag een soort uh, plan de campagne maken. Om de uitzende, uh, uitzending van de Tour de France uh, mogelijk te maken. Hij was bang dat het een wandeletappe zou worden. En uh, hij vroeg dus aan uh, de ploegleider of dat je drie mensen beschikbaar wilde stellen om de eerste uren tempo te maken. Toen zei ik tegen de ploegleider, zeg Ton, zeg maar tegen Levitan dat je zich geen zorgen hoeft, hoeft te maken. Ik zal morgen zorgen dat de eerste 100 kilometer in een snel tempo gereden worden. Andere morgen moesten wij heel vroeg op, ik geloof zeven uur starten, maar ik stond dus om half vijf op. De ploegleider die had gezorgd dat er een auto was, de klet van achter en ik ging warm rijden 40 kilometer. En ik stond uh, helemaal uh, nat, uh, oftewel uh, uh, warm gereden aan het vertrek. En die andere jongens, zeven uur s morgens stonden met slapende ogen aan het vertrek. Levetaan zei ik klaar af, en ik demereerde. En we hebben plus-minus uh, 100 kilometer gereden in amper twee uur tijd. En hoe kwam dat nou? Ik reed. Uh, een uh, minuut weg, uh, anderhalf minuut weg, twee minuten weg, twee minuten tien weg. En toen vond Merckx het genoeg en zette zijn ploeg op, uh, op kop. En we uh, proberen ons te achterhalen. Alleen dat lukte moeilijk, want ik had mijn heigen verstopt. Ik was rechts afgeslagen, achter een grote vrachtwagen gestaan. En uh, Merckx heeft nog precies 55 kilometer achtervolgd. Zonder dat ze wisten dat ik weg was. <laughs> ja, Merckx was woedend. Hij, uh, hij vond het uh, geen, uh, ja, geen enkele uh, waardigheid uh, en hij zegt van uh, de Tour de France is geen circus. Hij heeft in uh, een maand of drie, vier niet tegen mij gepraat meer, want hij vond het verschrikkelijk dat ik het gedaan heb. Maar het was een, naar mijn mening een hele goede grap. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna een half vier. Hier is Onno duiven Tientallen ouders van kinderen die gisteren op het jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij waren... weten nog niet hoe het met hun kind is. Op het eiland waar Anders Breivik 84 mensen doodschoot... wordt nog gezocht naar vermisten. Tientallen mensen liggen in het ziekenhuis. De Noorse koning en koningin en premier Stoltenberg... hebben de nabestaanden bezocht in het crisiscentrum in de buurt van het eiland. Het centrum is ingericht in een hotel... in de buurt waarvan een jongen van 17 is opgepakt die een mes bij zich had... Naar eigen zeggen is hij een jongere lid van de partij van Stoltenberg... en droeg hij het mes bij zich omdat hij zich niet veilig voelde. Bij een auto-ongeluk in Midden-Beemster bij Purmerend... zijn vijf mannen gewond geraakt, twee van hen zijn zwaar gewond. Volgens de politie reed de auto met hoge snelheid over een vluchtheuvel... botste hij tegen een bloembak en kwam in een weiland tot stilstand. De politie onderzoekt of de bestuurder had gedronken. En actrice Ina van Vaassen is overleden. Ze stond op het toneel en speelde in tv-series. Door haar samenwerking met Wim Sonneveld werd ze ook bekend als cabaretière. Ina van Vaassen, getrouwd met de vorig jaar overleden acteur Ton van Duinhoven... is 82 jaar geworden. En dat is het nieuws op dit moment. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 6.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 Dan moet je eigenlijk nog heel lang stil blijven? Jacques Brel, de nummer 6 in onze Tour. Top 100, nummer Kietepa. Goed, daar komt die Tour Flits daar hard in, hoor. Tony Martin uh, is uh, de snelste tot nu toe. Gio Lippens, wanneer komen de klassementsrenners aan de beurt? De echte grote mannen, de top drie om het maar even te zeggen. Ja, die komen net na vieren in actie voor het eerst. Om 12 over 4 staat Cadel Evans als eerste. Om kwart over 4 Frank Sleck en dan om 18 minuten over vier Andy Sleck. Er zitten drie minuten tussen zodat ze elkaar niet kunnen hinderen of uh, gang maken. Het is maar net uh, wat je het wil zien. En dan wordt het echt spannend. Hè? Frank Sleck dus 53 seconden achter, uh, uh, achter uh, Andy Sleck en uh, Cadel Evans staan. Op de derde plek 57 seconden achter Andy Schlek. Dan is de inzet natuurlijk de gele trui. Wie mag er straks in Parijs morgenmiddag daar op dat podium op de Champs-Élysées staan? Op de achtergrond die prachtige Arc de Triomphe. En daar dan op het allerhoogste podiumpje. Daar wil natuurlijk Andy Schlek komen te staan. Maar goed, aan de andere kant Schlek. De tweede van de afgelopen twee jaar. En kijk je naar Cadel Evans. Tweede in 2007 en 2008. Je kunt ze een klein beetje het remmen op Syndroom toch wel toedichten. De eeuwige tweede. Nu moeten ze het gewoon gaan afmaken. De druk zal straks zeker gaan meespelen. Het was wel mooi om te zien zojuist. Cadel Evans uh, op die rollenbank. Uh, waar hij nog eventjes uh, aan het inrijden was. Zich goed in het zweet aan het werken was. En daar kwam Steve Morabito. De ploeggenoot van Cadel Evans. Die de tijdrit inmiddels al achter de rug heeft. En die hem nog even uitlegde. Met van die prachtige gebaren. Kijk dan kom je daar vandaan. En dan maak je die bocht naar rechts. En dan ga je daar weer hard door. Hij hij gaf hem nog even wat instructies in de richting dus van Cadel Everts, die Natuurlijk zelf ook al die tijdrit gereden heeft in uh, de Dauphiné Libere. In de top 10 is verder niks veranderd. Tony Martin nog steeds aan de leiding. Tweede Thomas de Gent, allemaal anderhalve minuut erachter. Dan worden de verschillen wat kleiner. Richie Port, derde Cancellara, vierde. Edward Boas-Onhagen, vijfde. En dan Christian Koren op de zesde plaats. Mallory zevende. En Liebe Westra nog steeds keurig op die achtste plaats. Kijk ik nog even wat verder naar beneden naar Martin Chalinghi. nou, Die staat nog steeds in de top 20. Hij is namelijk negentiende tot op dit moment. En dan staat hij dan op 4 minuten en uh, nog wat seconden. 7 seconden staat hij dan van de leider. Ik kijk nu naar Robert Geesink. Ja, die moet dan bijna bij het tweede tussenpunt doorkomen. Op het eerste tussenpunt had hij toch een uh, behoorlijke achterstand van 1 minuut 48 op Tony Martin. Daar kwam hij als 49ste door. En hier ja, doet hij het denk ik niet verschrikkelijk veel beter. Het is natuurlijk heel anders dan de tijdrit van vorig jaar, toen ging het erom. Toen wilde hij zijn zesde plek in het algemeen klassement behouden. Toen was de Tour de France meer dan geslaagd voor Robert Geesink. En deze Tour, ja, het is eigenlijk een Tour... die hij maar liever in het prullenbakje zou willen gooien... die hij liever zou willen weggooien. Want deze Tour is hem absoluut niet. Hier komt hij door. 31ste voorlopig... op 3 minuten en 16 seconden van Tony Martin. Hij klimt dus wat daar in die tussenstand... maar er moeten ook nog wat andere mannen straks komen. Nee, Robert Geesink gaat in elk geval geen toptijd rijden... Ik ben ook benieuwd uh, straks naar de tijd van Rob Ruig. Die is inmiddels ook gestart. De nummer 21 in het klassement. De beste Nederlander in ieder geval in dat algemeen klassement. En uh, hij zal moeten knokken. Onder andere met Jelle van Endert. Misschien om in elk geval in die top 20 binnen te komen. Want van Endert die staat uh, 20ste 1-23 voor op Rob Ruig. Kan Rob Ruig dat dichtrijden in de tijdrit? Dan moet hij in ieder geval de tijdrit van zijn leven rijden hier in Grenoble. Rob Ruig dus onderweg. We gaan het straks allemaal zien.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 Leg ik weg.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 Groot op te zijn.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 AC. Genoeg. AC. Genoeg van de Alpe d'Huez. Niet vanwege de sportieve strijd. Altijd heel mooi, mooi parcours omhoog. Maar eraf. eraf. Ik wil er nooit meer op. En ik wil er vooral nooit meer af. Was het ja, een drama? Voor iedereen. Niet alleen voor mij. En, uh, het, het, het, het zal ze ook een zorg zijn dat de volgers eraf komen... als de renners... En maar opkomen met dat prachtige beeld van strijd. Zoals gisteren komt dat door tegen die Pierre Roland. Een echte contador had het gered. Maar die Pierre Roland daar moet ik toch van zeggen... Er was gisteravond even een receptie voor het technisch radio- en tv-personeel. Daar kwam ik Jean-René Goddaar tegen van de Franse televisie. En die verzekerde mij, om Pierre Roland toekomstige... Toewinnaar. Gaan we onthouden. Want Ferclair uh, zal het niet zijn. En Roland is dan misschien echt een uh, coming man op goed Frans. Maar ja, die, die, die, die evacuation generale. Zo, zo staat het echt in het boek. In ons, ons aller ronde boek. Met uh, een, een mooie rode pijl op de kaart. Evacu evacuation generale moet wat mij betreft worden veranderd in bouchon général. Totale algemene file. Uh, ik was er na een uur beneden van op de, de Wes. Uh, niet lang na de technische jongens, na Wim de Veiter en Kees de Hoop. Uh, daar werd het verkeer dan wel op de omweg, op de rondweg om in, uh, in in banen geleid. Maar in die banen stond het weer stil. Uh, naast mij een voiture van Europa, uh, een van de Franse zenders. Uh, waarvan de bestuurder tegen een agent zei, meneer, het is toch wel duidelijk dat hier de organisatie uh, wel de grens van zijn onvermogen heeft bereikt. Ach, meneer, zei de agent, ik kom zelf uit Straatsburg. Als daar stoplichten op rood staan, staat ook de hele stad vast. Om even, even te schilderen waar ze al die politie die hier in de tour staat uh, vandaan halen. Nou ja, goed, in ieder geval, bordel, ook vanochtend. Uh, ik uh, had dus het hotel afgezegd. Ik was weer naar mijn goede makker uit Utrecht, André, de literaar antiquaar, gegaan. Had nog wat kunnen eten bij uh, Petite Hotel Le Plan du Lac. En ja, nou, dan moest ik toch maar uh, daar dichtbij vandaan... van Bourgois naar Grenoble. Fielen. Fielen tot visielen. Het keerpunt van uh, deze tijdrit. Saxo Bank komt eraan, achter mij, met ongeveer 30.000 euro aan fietsen op het dak. En die begint een Wildwestachtige westachtige passeermanoeuvre... Uh, kilometers lang tussen de vangrail en de rechterfile op de rechterweghelft. Ik mee met een aantal Franse auto's. Totdat ik het echt te link begon te vinden. Ja, in ieder geval al van Gio gehoord. Uh, dat zelfs renners te laat bijna te laat zijn. Voordat ze aan de, aan de, aan de rit beginnen. Ik, heb er net nog even, ik ben er net ook nog even mijn licht over gaan opsteken. Bij het hoofd van de aankomstplaatsen van uh, de toerdirectie. Het is Jean-Louis Paget. En die zei met een ja, wat gelaten blik in zijn ogen. Van, joh, We doen wat we kunnen. We bellen. Als het moet, de Garde Républicaine, het is de brede politie om de auto's te leiden. Maar er is één ding onmogelijk. En dat is de hele weg tussen bourg en Grenoble stilleggen. voor zoiets als een verplaatsing. En dat is ook hetzelfde het geval met vanavond. Dat, dat realiseren de luisteraars en de tv-kijkers zich absoluut niet. Maar na die finish moet dit hele wagenpark van dik 3000 auto's naar Parijs. Maar Jeroen, je, hebt, je bent nu wel in een prachtige plaats toch? Ja, is zeker, kijk nu. Wat krijg je daar dan voor terug? Het ja, is niet alleen maar romantiek in de tour, maar. Oh, dat dacht ik. Je, <laughs> hebt, je hebt gelijk. Grenoble, kijk, de, deze finish is al, is al aardig. Op de avenue Jean Perrault, uh, vlakbij het. Het groene park Paul Mistral. Niet mis mee. Het is ook niet zo ver van de rivieraf, de Isère en het, vrij dichtbij. Het, het, de Parel, echt. Dat is het centrum. Met uh, uh, onder andere de Place Victor Hugo. Met het standbeeld van Hector Berlioz, de, de, de componist. Het Hotel d'Angleterre, waar oude en jonge componisten hebben gelogeerd, zonder zoals ACDC. En, en dan is het de hoek om het prachtige oude centrum in. Met de Place Saint-André. Het plein van het Hof van de Dauphins. Dat, je bent hier ook in de hoofdstad van de Dauphiné. En dat Hof van de Dauphins... dat was gewoon het paleis van de oude middeleeuwse heersers. Ja, dat, dat is het plaatje van die prachtige stad hier aan de rivier... waar de schrijver Stendal ook van zei. Aan elke eind van de straat zie je een berg. Kortom, ga daar kijken als de files voorbij zijn. Kom naar Grenoble. En, en, en ja... Nou, je gaat nu op weg naar Parijs natuurlijk. Nou, eh, heb je nog even voor een, een, een pikanterietje? Zo'n zo, zo, zo, zo, zo leuke zwoele uit de geschiedenis van de Tour. <laughs> Tuurlijk, Jeroen. G gebeurde in 1930, echt waar. Franse favoriet André Leduc reed vanaf de Pyreneeën in de gele trui. En die kon dus rekenen op grote adoratie bij de aankomst in Grenoble. Op de rustdag die daar was was er een ontvangst in het stadhuis. Tijdens de drukke receptie verloor de burgemeester Le Duc... Die natuurlijk, eh, de burgemeester die het druk had met Henri de Grange toen al had toe was... die verloor de gele truidrager Le Duc uit het oog. En niet alleen hem. Zijn vrouw had de coureur meegenomen naar een slaapkamer. Daags erna won Le Duc de lange etappe Alpe, door de Alpen... Van, uh, die helemaal naar Evian ging, vanuit Grenoble, 331 kilometer lang. En in het hotel lag een telegram klaar. Le Duc las André continu le régime réussie. Oftewel, ga verder in het goede ritme dat je had... bedoelde de burgemeestersvrouw maar te zeggen... Ja. Ja. Je vertelt het altijd alsof je er zelf bent bij geweest, Jeroen. V dat, is het, dat heet het vlieg-op-de-muur-principe, Dionne. Heel Dione. goed, heel goed. <laughs> Mag nog ja. even de groeten doen. Ja, aan de meiden die ik graag gauw weer wil zien. Mijn dochter Merel en mijn meisje Loes. Nog goed twee dagen. Benoble. Nog twee dagen. Ademijn. Ademijn. Christopher Cross was dat met Ride Like the Wind. Gio Lippens, uh, hoe gaat het met Robert Geesing? Net binnen. Komt net binnen, leeg gereden in deze tijdrit. 21ste plek voorlopig, dus hij eh, schiet inderdaad wel wat op in de, die klassementen. Heeft dus een goed tweede deel van die tijdrit gereden. Komt net binnen het uur binnen, 59 minuten en 34 seconden. Daarmee is hij 4 minuten langzamer dan de man die nog steeds bovenaan staat in het klassement. En die tijdrit waarschijnlijk wel gaat winnen. Tony Matt en Peter Velitz, zagen we zojuist, is wel bezig aan een goede tijdrit. Maar ik denk toch niet dat hij in de buurt het gaat komen van die tijd van Tony Matt. En hij is ook pas net voorbij de 15 kilometer. Dus dat gaat allemaal nog wel even duren. We keken ook eventjes naar het gevecht tussen Rob Ruig en Jelle van Endert. De nummers 21 en 20 in het algemeen klassement. Wil Ruig naar die 20ste plek. Dan moet hij over van Endert heen springen. Het verschil, dat was er. Van Endert staat op 28 minuten ongeveer van de gele trui. En Ruig op 29, 25. Dus dat scheelt bijna anderhalve minuut. En als je dan kijkt naar de verschillen hier, dan is het na 15 kilometer, is Van Eindert zelfs gewoon sneller dan Rob Ruig. Het scheelt niet veel hoor, het scheelt 9 seconden, maar ik ben bang dat Rob Ruig in ieder geval dat verschil niet gaat goed te rijden. We kregen ook de binnenkomst, zojuist van Philippe Gilles Berg, de man die die eerste etappe won na Les Herbiers, toch die tumultueuze etappe bergop, uiteindelijk won hij de etappe op een hele mooie manier, reed toen ook in het geel, maar hij rijdt een matige tijdrit, maar mag toch nog blij zijn dat hij zonder al te grote brokken over de finish komt, want Ten eerste viel hij al bijna van het startpodium. Daar ging al iets mis bij de start van zijn tijdrit. En zojuist zagen we ook in een afdaling dat hij uit de klikpedalen schoot. En uh, dat hij toch echt met moeite de fiets overeind kon houden. Hij bleef dus op de fiets zitten, gelukkig maar, voor Philippe Gilbert. Hij werd hier voorlopig dan 32e met een achterstand van dik 5 minuten. 5 minuten en 19 seconden op Tony Martin. We kijken nu naar Vladimir Karpets, de nummer 17 in het algemeen klassement. Hij is zo'n beetje halverwege het... Parcours. Hij gaat niet echt meespelen in de etappe overwinning, in de dagzegen. Dat euh, zoals hij ook al niet echt meespeelt in deze Tour de France. Nee, De grote mannen, die gaan we zo meteen krijgen. Dan letten we niet meer op de dagzegen. dan letten we gewoon op de klassementen. Ici Radio Tour de France. Red Moon Rising was dat van Creedence Clearwater Revival. Um, we zijn straks bij u terug en dan uh, gaat de top 7 nog van start in de individuele tijdrit. de laatste etappe van de tour. Graag tot zo. Ingen het op boombos, huis Huyset. No one will bum us to silence. Het zijn vreselijke beelden die je ziet van het eiland Utrecht. En zo mangelen die eind, dat ik wat hun neemt Jens, man, dat betekent. No one will shoot us Ingen. to silence. Ingen, no De chaos is enorm. Overal ligt glas. Mensen proberen elkaar te helpen. We are a small country, but a very proud country. De dader is een 32-jarige Noor, en dan met nationalistische ideeën. Onzin one sinne, scremos, vrouwware, No one will ever scare us from being Norway. Radio 1, het nieuws van alle kanten.